8 uur. Winfried Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. Er zijn zorgen over handel in lichaamsdelen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En het Zorginstituut is de hoge medicijnprijzen zat. Een overzicht van het nieuws nu. Elisabeth Steins. Zorginstituut Nederland wil dat peperdure medicijnen niet meer worden vergoed... als de fabrikant niet uitlegt waarom ze zo duur zijn. Het Zorginstituut adviseert de overheid over de opname van nieuwe medicijnen... in het basispakket van de zorgverzekering. Nu gebeurt het vaak dat dure medicijnen in dat pakket worden opgenomen... hoewel onduidelijk is hoe de prijs tot stand is gekomen. De topman van het Zorginstituut zegt in het Financiële Dagblad dat de maat vol is. En hij gaat de zaak aankaarten bij minister Bruins. Hulporganisatie Oxfam heeft het rapport vrijgegeven... van een intern onderzoek naar het seksschandaal op Haiti... na de aardbeving in 2010... Daaruit blijkt dat de speel in het schandaal, de Belg van Houwermeijren... door Oxfam niet op staande voet is ontslagen... onder meer om reputatieschade voor de hulporganisatie te voorkomen. De Belg had in 2011 toegegeven dat hij prostituees had meegenomen... naar zijn Oxfam-verblijf. Hij bood aan te vertrekken en in ruil voor zijn medewerking... kreeg hij een waardig afscheid. De affaire kwam onlangs aan het licht door publicaties in de Britse pers.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 In Italië zijn 27 mafiosi opgepakt... tijdens een actie tegen de criminele organisatie Ndrangheta. De politie heeft voor 100 miljoen euro aan huizen, bedrijven en goederen in beslag genomen. De operatie was onder meer gericht tegen bedrijven die worden gecontroleerd door de Ndrangheta... en werden mede uitgevoerd door de militaire politiedienst... die is belast met de opsporing van onder meer fraude en smokkel. En de film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri... is gisteravond de grote winnaar geworden... van de belangrijkste Britse filmprijzen, de BAFTA's. Het drama won er vijf, onder meer voor beste film... en beste hoofdrolspeelster. Three Billboards gaat over een moeder die na de moord op haar dochter... confronterende teksten plaats op aanplakboorden. De film was vorige maand ook al de grote winnaar van de Golden Globes.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 Edwin Gerritsen bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet veel drukker dan normaal. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Knobberdrecht de Heide drie kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeren en Afwerd Haarlem Zuid twintig minuten dat komt door een spoedreparatie. En ook op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Heemskerk en Knobberdrecht Raasdorp drie kwartier vertraging door een spoedreparatie. Er is één rijstrook dicht. A12 van vandaag naar Utrecht tussen Gouda en De Meren nog een uur vertraging namelijk ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Werkendam. kwartier Door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Tussen rukven en wouwse Plantage. 10 kilometer met een uur verdraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Spanje. Turkije? Ik weet niet. Kroatië?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 Het CDA is bezorgd over berichten dat er mogelijk besmettelijke ziektes... via de handel in lichaamsdelen uit Amerika naar Nederland komen. Dat zou gaan via een Amerikaans bedrijf... dat volgens het persbureau Reuters ook een vestiging in Nederland heeft. De lichaamsdelen zijn afkomstig van mensen... die hun lichaam na overlijden ter beschikking hebben gesteld... van de wetenschap in Amerika dus. Hanke Bruinslots is Tweede Kamerlid voor het CDA. Um, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft kamervragen gesteld. Um, ik las het artikel en ik dacht ook... oh, luguber verhaal. Um, uh, dus die reactie begrijp ik allemaal wel. Maar waar, waar maakt u zich specifiek zorgen over? Nou, specifiek uh, waar ik me zorgen om maak uh, is dat uh, die lichaamsdelen besmet uh, kunnen zijn... met onder andere HIV, hepatitis MRSA. En dat het niet duidelijk is op dit moment ja, wat daar nou eigenlijk de regelgeving voor is... Uh, hoe controleert de douane daarop? En hoe gaat dat verder in Nederland uh, als uh, die overzeese lichaamsdelen uh, hier uh, naartoe komen? En ook omdat uh, de FBI enige tijd geleden een inval heeft gedaan... Uh, bij dat bedrijf ook in uh, Amerika. Ja. Uh, u zegt uh, het is niet duidelijk of er regelgeving is. Weet u niet of er regelgeving is of is er geen regelgeving? Ja, wat voor mij in ieder geval onduidelijk uh, is uh, welke regelgeving geldt hiervoor... maar ook uh, vooral daarnaast de vraag... Uh, welke toezicht is er bijvoorbeeld ook vanuit de douane om ervoor te zorgen uh, dat er uh, geen besmette lichaamsdelen in Nederland binnenkomen? Ja. En uh, nou ja, natuurlijk ook uh, gekeken, van hebben we daar uh, ook door uh, het kabinet een bericht over gehad of dat daar misschien problemen mee zijn. Uh, maar die heb ik niet kunnen vinden. Nee, um, want uh, het kan natuurlijk zijn... dit uh, zijn dan lichamen die uh, ter beschikking zijn gesteld... voor onderzoek uh, naar die virussen bijvoorbeeld... Um, dat dat allemaal gewoon goed verloopt... en dat dat allemaal uh, netjes gedaan wordt. Maar dat weet u ook niet. U weet ook niet of er iets misgaat, of wel? Nou, dat is uh, wat dus blijkt uit de artikelen van Reuters... die hier onderzoek naar heeft gedaan is dat, de, dat er dus daadwerkelijk uh, wel iets misgaat. En dat er dus ook daadwerkelijk lichaamsdelen zijn... die besmet zijn met HIV, hepatitis en MRSA bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en daarbij wordt ook steeds genoemd... Uh, dat uh, er in Nederland ook een verder ja, transportpunt... Uh, naar andere uh, uh, landen in de wereld is uh, om dat te doen. En dan is mijn vraag ook... Van, ja, als de Amerikaanse overheid zich hier zorgen over maakt... Uh, hier ook werk van maakt, uh, in hoeverre is de Nederlandse overheid dan actief? Ja, en, en wat is dan het specifieke dat er misgaat, volgens Reuters? Nou, wat er misgaat volgens Reuters is dat uh, uh, er onduidelijkheid... of in ieder geval dat uh, op het moment dat die lichaamsdelen uh, verscheept worden... en regelmatig als ze verscheept worden, maar ook als ze weer teruggestuurd worden... het is nog een bijzondere constructie dat soms ook lichaamsdelen geleased worden... Um, uh, dat er dan sprake van is uh, dat er uh, die lichaamsdelen besmet zijn... met HIV en hepatitis en dergelijke. Mm -hmm. En het gevaar is dat mensen die dan met die lichaamsdelen aan de slag gaan... Uh, dat zij ook besmet raken. En om een uh, beeld te geven van wat gebeurt er nu eigenlijk... met dit soort lichaamsdelen... Uh, is dat natuurlijk heel veel uh, ja, studenten uh, die arts willen worden... een uh, snijpracticum hebben op... Uh, op mensen die zich ter beschikking hebben gesteld ja. van de wetenschap. Dus je moet wel zeker weten dat dat veilig is, dat ja. de gezondheid niet in gevaar wordt gebracht. Nee, we, we hebben ook geprobeerd natuurlijk het hier en daar wat bevestiging te krijgen. Tot zover lukt dat nog niet, dat blijven we ook gewoon proberen... tijdens deze uitzending, want het is een verhaal inderdaad van Reuters... en opgepakt door de Telegraaf deze ochtend. Um, dus als daar meer details over bekend zijn... dan uh, hoort iedereen dat natuurlijk hier. Um, overigens, het Medcare het bedrijf zelf, dat is telefonisch lastig bereikbaar... of niet, beter gezegd. Um, wat wilt u weten van de minister... Nou, wat ik onder andere wil weten is uh, of uh, de Nederlandse overheid... ook op, op de hoogte was uh, van de inval van de FBI bij MedCure. Uh, dat is dus het bedrijf dat uh, ook een vestiging in Nederland heeft. Um, of we ook zicht hebben op de act activiteit van de Nederlandse vestiging uh, van uh, MedCure. En uh, hoe inderdaad de controle en het toezicht is op uh, lichaamsdelen... die uh, ja, in Nederland terechtkomen. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist helemaal niet... Uh, dat er, ik wist wel dat in Nederland er uh, ja, eigenlijk lichaamsdelen gebruikt worden in snijpraktica. Maar ik wist helemaal niet dat daar ook een internationale handel in was. Hm. Uh, dus het is voor mij ook nog een, uh, een onbekend uh, terrein. En ik hoop dat de minister voor Volksgezondheid en de staatssecretaris van Financiën die over de douane gaat, hier meer helderheid over kan geven. Duidelijk. En wij zoeken het ook nog uh, verder uit. Dank voor uw uh, reactie nu. Hanke Bruinslot, Tweede Kamerlid voor het CDA. In het megaproces tegen Willem Holleder... komt vandaag voor het eerst een van zijn zussen getuigen. Tot nu toe was alleen Holleder zelf aan het woord. Hij wordt verdacht van het geven van vijf moordopdrachten en hij ontkent dat. En zijn, zusie, zijn zus, Sonja, is als eerste opgeroepen. Althans, Matthijs van de Wiel, zo, zo noemt hij Sonja, toch? Ja, zeker. Ja, zijn Beide zussen getuigden al tegen hun broer. Uh, welke rol speelde Sonja hierin? Hoe, hoe ziet Holleder dat zelf? Een hele andere rol dan de rol die zus Astrid speelde, die het boek schreef. Zo heeft Holleder dat aan de rechters uitgelegd. Astrid was volgens Holleder de kwade genius. Die uit was op geld en aandacht. Maar zij, Sonja, dat was inderdaad zijn lievelingssussie. En zoals Holleder de afgelopen zittingsdagen hoorde, leek hij Sonja veel minder te verwijten dan Astrid. Toen hij hoorde dat zijn zus tegen hem getuigde, was hij in zijn woorden totaal verbijsterd. Hij dacht dat hij droomde. Het was het eerste wat hij ooit had meegemaakt. Maar hij maakte wel een onderscheid. Astrid, dat was een intrigante, een gluiperd, zei hij... die vuile leugens vertelde. Maar ja, Sonja, die was daarin meegesleurd. Ze was niet de aanstichter. En Holleda die werd zelfs emotioneel... toen zijn verstandhouding met haar besproken werd. Mm. En, hij zei, en hij zei dat hij... Ondanks alles nog steeds van haar hout. Ja, het is nogal wat voor de Holleders vandaag. Want ze komen dus tegenover elkaar te staan. Of hoe gaat dat eigenlijk? Mag Holleder ook vragen stellen? Ja, eerst stellen de rechters vragen dan het uh, openbaar ministerie... en dan de verdediging. En hij kan dat dan helemaal aan zijn advocaten overlaten. Maar hij mag ook zelf vragen stellen. En als hij dat doet, ja, dan wordt het natuurlijk heel interessant... om te zien welke kaart hij speelt. Hè. Gezien de manier waarop hij over Sonja praat, dan zou het zomaar kunnen dat hij niet voor de echte harde tegenaanval kiest... maar probeert opnieuw zichzelf als slachtoffer neer te zetten... of zelfs op haar gevoel probeert te spelen. We gaan dat uh, horen... En misschien willen Holleder en zijn advocaten proberen het front te doorbreken. De zussen uit elkaar te spelen. De opzet zal hoe dan ook zijn om te proberen aan te tonen dat de zussen onbetrouwbaar zijn. Dat hun verklaringen rammelen. Mm. En Holleder zal ook sowieso moeten voorkomen dat hij boos wordt op Sonja. Iedereen heeft de opnames gehoord waarin hij haar op een hysterische toon bedreigt. Wie denkt dat je gouden bek zijn gemaakt hebt voor je bent bij je? Wie denkt je dat je bent? Jij bent alleen maar mijn stoorzender in mijn hele leven, Kangaroo. Ik heb alleen alleen de van je. En vorige week zei hij tegen de rechters dat hij toen maar wat riep. Dat hij, had hij niet moeten doen. Maar ja, ze schreeuwen, dat deden ze allemaal in die familie. Hij zei tegen de rechters dat hij alles voor Sonja over had. Ja, als hij nu weer tegen haar uitvalt... dan uh, zal hem dat zeker niet uh, wat dat betreft geloofwaardiger maken. Nee. Um, hoe gaat dat straks? Uh, kan, jij, kan jij het volgen? En uh, kunnen wij dat volgen, de, de zitting? Want ik begreep dat de zussen voor hun veiligheid... niet in het openbaar willen verschijnen. Dus uh, hoe, hoe gaan ze dat doen? Nee, uh, iedereen die het boek gelezen heeft, weet hoe dat in zijn werk gaat. En ze willen absoluut uh, niet uh, herkenbaar zijn. Er zijn bijna geen foto's van de dames. Nou ja, uh, Sonja deze week en zus Astrid en Alexandra die later aan bod komen, die zullen in een getuigencabine zitten. En dan betekent dat de rechters, de officieren, officieren van justitie... en Holleder en zijn advocaten wel de dames kunnen zien en aankijken. Maar het pers en publiek niet, dat kunnen ze dan alleen maar horen... Nu hebben we begrepen dat uh, zus Sonja vanochtend via haar advocaat zal vragen of het verhoor achter gesloten deuren kan plaatsvinden. Hmm. Zodat wij, het pers en publiek, ze ook niet kunnen horen. Nou ja, daar zal de rechtbank dan eerst een beslissing over moeten nemen. Dat gebeurt vanaf 11 uh, uur vanochtend. Wij horen dat dan weer van jou. Matthijs, dankjewel voor nu. 14 minuten over 8. Het nieuws van de belangrijke kranten en de nieuwsites. Elisabeth. Ja, Zo'n 30 asielzoekers zijn in 2015 en 2016 Nederland binnengekomen... met een paspoort dat vermoedelijk gebruikt wordt door IS... of een andere jihadistische groep. De NRC meldt dat op basis van cijfers... van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat om paspoorten uit een serie gestolen blankpo, blanco paspoortboekjes... waarin dus nog persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld. De politie heet de, als, heeft de asielzoekers... Geen van hen wordt gezien als gevaar voor de nationale veiligheid. Een jeugdtrainer van SV Zwolle is woensdag zwaar mishandeld... door een groep jongens van buiten de club. En tientallen jonge kinderen zagen dat gebeuren. Volgens de Stentor werd de trainer door vier of vijf jongens geslagen met knuppels... en ook kreeg hij nog een schop tegen zijn hoofd. De trainer herkende een van de daders van een eerdere aanval. Een reden was toen een gebroken kettingje tijdens een zaalwedstrijd. Het kabinet betaalt 117 miljoen euro voor het weghalen van gevaarlijk radioactief afval uit Petten. Het AD meldt dat het bedrag nodig is om 1500 vaten, waarvan een deel is gaan roesten, van Petten naar de opslag in Vlissingen te vervoeren. En het geld is dus ook bedoeld voor het ontmantelen van gebouwen bij de kernreactor in Petten. Personeel van het openbaar vervoersbedrijf in Brussel staakt vandaag. Vakbonden zijn boos over het negatieve sociale klimaat binnen het bedrijf... en de verspilling van belastinggeld, meldt de VRT. Vooral de metro wordt zwaar getroffen. Er rijdt voorlopig geen enkele metro. En Bus en trams hier en daar nog wel. Maar het openbaar vervoer in Brussel is ernstig ontregeld. En in Rio de Janeiro zijn gevangenen vannacht in opstand gekomen. In de gevangenis zitten 2000 mensen opgesloten... terwijl er maar plek is voor zo'n 900 mensen... De gedetineerde gijzelde urenlang bewakers en personeelsleden, meldt Globo. De gijzeling is inmiddels voorbij. Drie gevangenen zijn neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe gaat het met de ochtendspits Edwin Gerritsen? Ja, de dagelijkse files zijn niet veel langer dan gebruikelijk. De meeste althans. Het is vallend druk op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederwit en knobbert Heide... staat 16 kilometer file met een uurvertraging. En op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Uitgeest en Knobbert-Raasdorp... bijna een uurvertraging door een spoedreparatie. Eén rijstrook is dicht. In het Verenigd Koninkrijk zijn er steeds meer politieke bewegingen... die de brexit willen tegenhouden. En die groep aanhangers van die bewegingen wordt ook steeds groter. Vandaag start de nieuwe beweging Renew Britain haar campagne. De beweging wil een nieuw referendum over de brexit. Ik heb Renew omdat ik geloof dat het UK beter is om in de EU te blijven omdat ik heel erg bedankt over de aanpak van brexit. So We hebben gezien dat het Briten van de positie van de sterkste groeiende economie in de G7 en de Europese Unie naar de zwakste groeiende groeiende economie. Korrespondent Tim de Wit. Tim, uh, wat is dit voor club? Hoe groot zijn ze? Nou ja, Het is een beweging, dat is vooral opvallend... die niet is opgezet door politici, maar door gewone burgers... zou je kunnen zeggen. Mensen met totaal verschillende achtergronden. Er zitten een aantal consultants bij, ondernemers, eh, academici ook. Het is allemaal ook nog relatief klein. Ze gaan zich dus vanmiddag in Londen... voor het eerst aan het grote publiek eh, presenteren. En ze hebben als belangrijkste doel dus... proberen de brexit alsnog tegen te houden. En dat willen ze dan uiteindelijk voor elkaar proberen te krijgen... via een tweede referendum, wat dan eh, plaats moet vinden aan het einde van de brexit-onderhandelingen. Het lijkt qua idee, eh, zeggen verschillende Britse media hier ook... heel erg op aanmarsch. Eh, de brede burgerbeweging van de Franse president Macron. Mm. Die, zoals we natuurlijk zagen vorig jaar, in een razend tempo ongelooflijk groot werd en ook heel erg uh, succesvol werd. Alleen, uh, dan moet ik er wel bij zeggen dat deze Renew... op dit moment nog geen vooraanstaand gezicht heeft. Een, een hele bekende, charismatische leider heeft. Uh, ja. Die moet zichzelf dus nog gaan ontwikkelen. En er zijn er dus meerdere, dus, dit is niet de enige Renew... je hebt inmiddels ook al Open Britain, Best for Britain... nog enkele andere. Ook allemaal bewegingen die dus willen proberen om de Brexit... ofwel zo zacht mogelijk te laten zijn... ofwel helemaal proberen terug te draaien. Ja. Terwijl er natuurlijk al een referendum was... Um, in het parlement nog een poging is geweest om het tegen te houden. Dat is allemaal gepasseerd station. Toch denken deze bewegingen, uh, we hebben een kans nu. Waar komt dat door? Ja, dat heeft gewoon alles te maken met de fragiele... en ontzettend kwetsbare positie waar Theresa May, de premier... nog altijd in zit. Kijk, je ziet daar natuurlijk al maanden worstelen met de brexit. Vooral binnen haar eigen partij, met haar eigen ministers ook. Ze is nog steeds ook niet over de brug gekomen met een helder plan... hoe Brexit er nou wat haar betreft uit moet komen te zien. En ja, je merkt, haar regering staat onder gigantische druk... van allerlei stromingen binnen haar eigen conservatieve partij... Dat is ook de reden waardoor May elke keer maar hele moeilijke Brexit-beslissingen voor zich uitschuift. Maar ondertussen tikt de klok wel door. Want eind uh, uh, maart 2019, maart volgend jaar dus al, moeten de onderhandelingen helemaal zijn afgerond. En ja, onder die tijdsdruk ruiken deze bewegingen een beetje hun kans, zou je kunnen zeggen. Springen ja. ze een soort van in dat vacuüm en hopen ze natuurlijk ook steeds meer Britten aan hun kant te krijgen. Het enige nadeel is wel. Ik zei net al, er zijn verschillende van dit soort groepen. Die die dus allemaal wel proberen die brexit tegen te houden. Maar ze werken niet met elkaar samen. Ze hebben ook allemaal andere leiders, andere agenda's. En ja, die versplintering kan natuurlijk ook wel weer in hun nadeel werken... om uiteindelijk zo'n uh, tweede referendum op de kaart te krijgen. Maar toch even realistisch, Tim. Want um, er moet wel echt heel wat gebeuren, toch? Als, als zo'n referendum en ook een, uh, een doorslaggevend referendum... Uh, een mogelijkheid wordt... Ja, nee, zeker. Kijk, wat er officieel moet gebeuren... is dat er uiteindelijk een meerderheid voorkomt in het parlement, in het lagerhuis. En die meerderheid is er op dit moment simpelweg gewoon niet. Want de conservatieve partij van Theresa May, die wil het niet. Zal hooguit een handjevol conservatieve parlementsleden zijn... die hier eventueel wel voor te porren is. Maar belangrijker, de oppositieleider is tegen Jeremy Corbyn van Labour. Die gelooft ook nog altijd niet in een tweede referendum. Hij zegt ook, de stemming is geweest, dat referendum in 2016. We moeten de wil van het volk gewoon gaan uitvoeren. En wat deze bewegingen, die anti-Brexit-bewegingen... dus vooral zullen gaan doen, is proberen om Labour, om Corbyn te overtuigen dat hij hierin uh, mee moet gaan. En, want dat is echt hun enige kans. Als de voltallige oppositie dit idee uiteindelijk gaat omarmen... samen met die paar uh, rebelse conservatieven, noem ik ze maar even... die dus tegen Theresa May in zou, zouden willen gaan... dan zou je op termijn, en dan hebben we het denk ik echt pas... Uh, ve, uh, heel erg verderop in dit jaar, hmm. tot zo'n meerderheid kunnen komen. Um, dus dat is denk ik hun enige kans. Maar zoals je zegt, uh, die meerderheid is er op dit moment echt nog niet. Kijk je ook bijvoorbeeld naar opinieën opiniepeilingen wat de Britten willen. Nou, ongeveer een derde van die Britten is op dit moment... enthousiast over zo'n referendum. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die denken... niet weer zo'n hele cyclus, niet weer zo'n nee, campagne... niet weer al die verdeeldheid. Dus uh, nee, het, het is nog lang niet voor elkaar. Maar zoals gezegd, het is wel het moment, denken deze bewegingen... om het nu nog één keer te gaan proberen. Ja, maar het is nog lang geen amars. Uh, kunnen we dan wel concluderen. Voorlopig Zeker toch? niet. Ja. Tim de Wit vanuit Londen, dankjewel. Terug naar uh, Pyeongchang, naar de Olympische Spelen. Een uniek initiatief daar. Plekken waar slachtoffers van ongewenst seksueel gedrag... Uh, terecht kunnen met hun verhalen. Aanleiding is natuurlijk de MeToo-discussie. En verhalen over seksueel misbruik in de sport wereldwijd. In Pyeongchang, in Zuid-Korea, zijn nu vier centra geopend... voor bezoekers en vrijwilligers. En verslaggever Josephine Trehi ging kijken. ha -yoon is een van de vrijwilligers hier. Een vertaler ook op het Olympisch Park. En ze laat me zien... Waar uh, het kantoortje is. It's the first time in. We gaan naar binnen. Klein kantoortje. Ja. Uh, so, yeah, uh, yeah. so that's where we have like consultations inside. We proberen een beetje een gezellig kantoortje ervan te maken. Er staat een tafel met wat koekjes erop. Twee maatschappelijke werkers. Dames die achter de computer zitten. Achter een muurtje is ook nog een uh, zitje waar mensen kunnen praten. Aan de muur een poster waarop staat... Only yes means yes. There have been four cases of consultations. Ze zegt dat ze er trots op is en blij mee is dat deze uh, centra er nu zijn. Er zijn tot nu toe vier mensen hier binnengekomen met klachten van seksueel ongewenst gedrag. Maar ze denkt dat er uiteindelijk veel meer zaken zullen zijn. En daarom is het ook zo belangrijk om er nu aandacht aan te geven... dat ook al die mensen voor wie de drempel te hoog is toch hier naartoe durven gaan. Um, when walk in. De vier mensen die er zijn geweest waren Koreaanse vrouwen, vrijwilligers, hier op het Olympisch The park. Cases has been harassment volunteers. Um, hoe kunnen jullie mensen dan helpen? Uh, so mostly, do they want um, police in this case, or do they want us to... Ze zegt, we kunnen ze helpen om de politie in te schakelen. We kunnen ze helpen om het te rapporteren aan hun manager. Zodat degene die het heeft gedaan, de daders uh, weggestuurd kunnen worden. Of op een andere venue te werk kunnen worden gesteld. Ook in Korea is de MeToo-discussie uh, het afgelopen jaar uh, erg opgeleid. De MeToo-campaign heeft in Amerika en het Throughout to through Asia and now even Korean women they are willing to speak. Uh, er was een uh, aanklager, een vrouwelijke aanklager die uh, veel van dit soort zaken ook in nieuws heeft gebracht na aanleiding van de Me Too-discussie. Do you know about the Korean woman prosecutor who, was, who revealed like this case of sexual? En uh, wat dat betreft is het een goede zaak, zegt ze dat uh, ook Koreaanse vrouwen daar steeds meer over durven te praten. I'm really grateful for this changing atmosphere and culture. Uh, Korea scoort erg laag. Als je kijkt naar de lijst met landen en als het gaat om... De gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We are looking at the OECD Gender Equality Index. We are, we are the the OECD Qua opleiding zijn ze wel gelijk, maar later krijg je hier als vrouw erg te maken met het glazen oh, plafond. De glass ceiling voor men en for women is still prevalent in Koreaanse society. Ze legt uit hoe dat komt. Dat dat van oudsher iets is wat in de Koreaanse oh. maatschappij zit. There's a difference between men and women. And we have different laws, different um, needs en different um responsibilities in society that's when the discrimination has been strengthened and still remains. Maar gelukkig is er ook veel aan het veranderen daarin. Entering the Moon government, uh, you know the president right now Moon uh, he is much more interested in this field of sexual discrimination and his policies have been geared towards that. Een belangrijk voorbeeld is daar ook van dit centrum. Definitely de Me Too centra, zo noem ik ze maar eventjes, dus daar in uh, Zuid-Korea. Dit was een uh, verhaal van Josephine Tree. I you call me by a different name. Misery loves company, and you are my twin soul. Seasons change and people change, but when it hurts, it hurts the same.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 It hurts to say Het was veel in Amerika omdat hij daar ook een plaats gaat uitbrengen. En het was daar dus ook koud. Cold in California was dit. Ellen Clark. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op.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 Ga naar kras.nl voor honderden scherpgeprijsde weekendjes weg. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is gras. Donderdag en vrijdag zijn de gratis hoortestdagen bij Schoneberg. Dat is al over drie dagen. NPO Radio 1. 1 minuut over half negen, de hoofdpunten van het nieuws. Belastingdeals met internationale bedrijven en organisaties... mogen straks alleen nog door een speciaal team van de Belastingdienst worden gemaakt... en niet meer door lokale inspecteurs. Dat schrijft staatssecretaris Snel aan de Tweede Kamer. Uit onderzoek is gebleken dat in 78 gevallen fouten zijn gemaakt... bij het maken van de afspraken. En daarom mogen nu minder mensen de deals sluiten. Alle vliegtuigen van Transavia blijven in Nederland tot aan het middaguur aan de grond. De piloten staken vanwege een CAO-conflict. Naar schatting zijn zo'n 7000 reizigers gedupeerd door de staking. In Rotterdam is vandaag het afscheid van de vorige week overleden oud-premier Lubbers. Tussen 1 en 7 kunnen belangstellenden langs een kist lopen in de Laurentius- en Elisabeth-kathedraal. En ook kunnen zij het condoleanceregister tekenen. Morgen is een besloten herdenkingsdienst die wordt gevolgd door de begrafenis in familiekring. En in Oost-Brabant zijn zes verdachten opgepakt... tijdens een grote actie tegen drugscriminelen. Ze worden verdacht van hennepteelt, drugshandel en witwassen. De politie deed vanochtend vroeg invallen... bij woningen en bedrijven in de regio Helmond. Het onderzoek duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het was grijs. Uh, hoe gaat het buiten inmiddels? Want wij hebben hier geen raam, hè? Dat is misschien wel eens goed om te zeggen. Ja, nou ja, het is op veel plaatsen nog steeds grijs... en dat blijft het eigenlijk ook een groot deel van de dag. Ik denk dat we amper de zon gaan zien. Als dat lukt, is het een waterige exemplaar in het oosten of noordoosten van het land. En verder dus veel wolken. Af en toe valt er ook wat lichte regen of motregen. En dat dan vooral in de westelijke helft van het land. En ja, dan is het ook niet helemaal uitgesloten... dat er een keer een vlokje natte sneeuw bij zit. Maar het zijn geen grote hoeveelheden uiteindelijk over de dag. Ja, in het westen van het land kan je best wel af en toe wat nat worden. En voor een beetje zon uh, moeten we geduld hebben, maar het komt wel... Het komt zeker en het komt morgen al op veel plaatsen hoor, want uh, die neerslagzone die we nu hebben, die trekt vanavond en vannacht het land uit. Morgen valt er misschien nog een klein beetje motregen in Zeeland, maar ook daar wordt het snel droog. En de opklaring die we in de nacht al in het noordoosten hebben, gevolgens een paar graden vorst, die hebben we uh, morgen overdag ook op andere plaatsen in ons land. En dan zien we de zon dus regelmatig schijnen. Het gaat steeds beter, morgen wordt het zes graden, de dagen daarna een graad of vijf, met dus uh, steeds meer zon erbij. Het blijft ook droog en doordat we dat... Dat vrij heldere weer hebben, gaat het in de nacht ook wat verder afkoelen. Uh, op de meeste plaatsen lichte en op sommige plaatsen zelfs matige vorst. En dan heb je het over een min 5 ongeveer. Ja. Duidelijk. Marco Overhoef, dankjewel. Edwin Gerritsen, de Fidesz. Ja, normale ochtendspits met de meeste vertraging op de volgende wegen: de A9 Amstelveen richting Alkmaar. <coughs> Pardon. De A1 Tussen Alsmeer en Afrit Haarlem Zuid: 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Eén rijstrook is dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen: tussen Heemskerk en Knoopertraasdorp: drie kwartier vertraging, ook door een spoedreparatie. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Werkendam. ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En dan nog de N203.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 Vijf minuten over half negen. U luistert naar het NWS Radio 1-journaal. Uh, nog eventjes. Uh, nog een uh, uur uh, volop trouwens. En daarna, uh, ja, is wel zo. Spraakmakers hier op NPO Radio 1. En daarin natuurlijk ook stand.nl, Guilenne. Waar gaat het over? Over de staking van de Transavia-piloten. Met de stelling staken is het beste middel om voor je rechten op te komen. Aanleiding zijn dus de piloten. Maar goed, we hebben natuurlijk ook de leerkrachten in het basisonderwijs... die uh, nog steeds stakingen in de planning hebben. We hebben de buschauffeurs in het streekvervoer die dat kort geleden hebben gedaan. Uh, de vraag is. Duizenden mensen raken erdoor gedupeerd. Dat moeten we voor lief nemen. Maar krijg je dan ook uiteindelijk je zin? Ja. Werkt het nog voldoende? Je hebt natuurlijk ook andere vormen van actie. Die stiptijdsacties, bijvoorbeeld van ambulancepersoneel. Ook die hebben nog niet hun uh, zin gekregen. En bij de piloten wel, want Ryanair die, die hadden ook die staking. En die ja, hebben uiteindelijk wel dus, nou, zitten aan tafel nu. Kijk, dus uh, het kan soms. Wel of niet genoeg ja. opleveren? Dat is ook een beetje de vraag die we voor willen leggen. Want wij zijn als landje, nou we komen nog niet eens een top 10 voor... van Europese landen als het gaat om stakingen die ja. gehouden worden. Uh, Frankrijk, Italië, België, Denemarken, noem maar op. Doen het allemaal veel meer. Dus we zijn maar een klein stakingslandje. Een beetje mentaliteit ook, niet te veel zeuren. Gewoon je werk doen, wees blij dat je kan, kunt werken. Vandaar die stelling dus. Staken is het beste middel om voor je rechten op te komen. Nou, spreek uit ervaring, laat ons weten wat u vindt. 0800 1101 is het telefoonnummer en stand.nl, de site. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is er, jullie Donke Olympisch nieuws met geolippens. Lippens. Het gaat weer een heerlijke schaatsdag worden in Gangnung. Met zonder enige twijfel spektakel van de hoogste plank op de 500 meter bij de mannen Gio Lippens. Goedemorgen. Goedemorgen Neil. weer. Ja. Um, gaat het in de Olympic Oval net zo'n heksiketel worden als bij de 500 meter van de vrouwen gisteren? Ja, ik denk het wel. Hè. Ze zijn gek op sprinten hier. Net zo gek als op shorttrekken trouwens. Dus spektakel, daar houden ze wel van. En gisteren hadden de Koreanen bij de vrouwen natuurlijk een van die topfavorieten met Sangwa Lee. Die tweevoudige Olympisch kampioen. Nou, die haalde het net niet. Werd net geklopt, of net geklopt, werd ruim geklopt door de Japanse Kodaira. Maar het was wel een gekke huis gisteren. Al die Koreaanse fans op de trappen, op de tribune, overal in het stadion. En natuurlijk ook heel veel Japanners, dus het was echt een ongekende sfeer. Nou Vandaag ook weer Koreanen met Cha, Kim en Mo op de 500 meter. Dus dat gaat weer een gekke huis worden straks. Ja. Uh, wij houden van tradities in dit land en ook in het programma. En uh, inmiddels is het een traditie uh, dat Sebastian Timmerman aanschuift bij jou. Zit hij er al? Ja, hij zit er al. Hè? En hij is net klaar met die voorbereiding op de, op de 500 meter uren gewerkt. Want uh, hij heeft een waslijst aan informatie bij zich. Want, Sebas, wat hebben we veel kanshebbers vandaag. Ja, uh, dit is de afstand waar uh, Pavel Kulisnikov en Ruslan Murashov... uit Rusland niet mee mogen rijden. Zij zijn niet uitgenodigd door het dopingschandaal van Sochi. Maar zijn samen wel verantwoordelijk voor het winnen van 52 van alle wereldbekerwedstrijden in de afgelopen vier jaar. Dus als je die twee namen wegstreept... Ja, dan blijven er heel veel anderen over in de poel. Daarachter, en ik heb eens wat namen aangestreept, ja, en ik kom zo al tot, nou ja, 18 namen. 15 namen van mensen die zomaar op het podium zouden kunnen eindigen. En onder wie natuurlijk de drie Nederlanders, Kai Verbij. Ben Wel benieuwd hoe het is met zijn Lies, want hij had natuurlijk een leaseblessure tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi opgelopen. Ronald Mulder en Jan Smeekens. Ja, en die zit natuurlijk ook op sportieve wraak uh, voor vier jaar geleden. Toen hij even dacht gewonnen te hebben en uiteindelijk toch tweede bleek uh, te zijn geëindigd. Maar ja, met die drie zijn er dus heel veel anderen die ook zouden kunnen gaan winnen vandaag. Nou, dan gaan we het spelletje wie van de drie spelen. Wie schat ja. jij het hoogst in? Van de Nederlanders of ja, alle Nederlanders. Ja, daar kom ik toch eigenlijk uit bij Jan Smeekens... omdat hij ook de loting mee heeft. Die start namelijk in de buitenbaan. En dat betekent dat hij de tweede binnenbocht heeft. En ik heb daar een jarenlange... nou ja, jarenlang niet, maar ik heb er een, een rekensom op losgelaten. Ik heb alle uitslagen vanaf eigenlijk het Olympisch seizoen van Vancouver... is bekeken en de tijden. En Jan Smeekens is gemiddeld altijd vijfhonderdste van een seconde sneller... als hij de tweede binnenbocht Dus hij rekent uh, eigenlijk af met die vloek die er altijd op ja, de binnenbocht lijkt. Ja, hekt, en dat rusten. was voor mij ook verbazend... omdat ik ook er ook altijd van ben uitgegaan. Dat die tweede binnenbocht een nadeel is. Maar er zijn schaatsers die uh, nou ja, dus procentueel sneller zijn, die, die in een aantal honderdste van een seconde soms zelfs een tiende sneller zijn met die tweede binnenbocht. Dus blijkbaar weegt dat hebben van een richtpunt op de kruising... Mm -hmm. toch op tegen dat nadeel van die, van die tweede binnenbocht. Dat geldt voor Smekens. Ja, maar goed, nou, laten we eens even luisteren ja? naar Smekens. Oh, ja. hè? Want jij hebt het over Smekens. Nou, de man die dus vier jaar geleden inderdaad heel even dacht dat hij het goud had gewonnen. Uiteindelijk werd het zilver. Nou, die gaat vandaag opnieuw voor goud. En Smekens is vol vertrouwen. Zeker omdat hij vorig jaar op deze baan nog de wereldtitel pakte. Ja, ik weet dat ik hier hard kan schaatsen, dus dat geeft geef zeker vertrouwen. En, uh, het schaatsen gaat nu ook goed, hetzelfde als vorig jaar. En, uh, ja, de tijden zijn ook dusdanig dat, uh, ja, dat ik hier uh, niet uh, alleen meedoe om, uh, om het meedoen, maar ook gewoon voor de, voor de eerste plek ga. Nou, dat was Jan Smeekens. Uh... Die gisteren trouwens ten val hè? Ja, bij de training. Bij de training. In de een hard. harde klap. Ja, ja in, de, in de bocht na de kruising. Het was echt een bocht. Een, een rondje op volle snelheid. En hij miste halverwege de bocht eigenlijk. Uh, raakte hij uit balans. Knalde hard met zijn rug de boarding in. Dus ik hoop maar voor Smeekens dat hij daar geen, uh, geen last meer van maar heeft. Ik las vanmorgen in de krant dat hij wel heel laconiek reageerde. Hij zei: Gelukkig ging het wel heel hard. Ja, nou, dat, dat, dat is een goed is een, teken. Dat is, dat is een goed teken. <laughs> en hij ging ook inderdaad heel hard. Hey, een van die andere kansheppers, nou ja, Ronald Mulder, die won toch gewoon het OKT. Dus ja. daar zou je toch ook van zeggen, van dat is toch een van de beste hier van de Nederlanders? Zeker. Uh, alleen Ronald Mulder... die heeft dan de tweede buitenbocht. En die is altijd net iets langzamer wanneer hij de tweede buitenbocht heeft. En heeft wel een heerlijke tegenstander... in de Noor-Lorensen. En daar wordt vooral ook bij onze Noorse vrienden... veel van verwacht. 25 jaar jongen. Een ijskornijn. Maar wel iemand... die hier al lang is. Hij is al ruim drie weken... hier in Korea. En dan moet je dus voorstellen... deze afstand stond altijd gepland... op de derde dag van het Olympisch programma. Nu dus de tweede maandag. Dus al die... Vijf 500 meterrijders hebben ja, dagenlang, sommigen dus wekenlang, moeten wachten tot ze eindelijk aan de beurt mogen en maar één keer rijden en niet meer twee keer zoals dat de afgelopen vijf edities het geval was. Dus dat speelt wel mee. Ja, nou... Nou, dat is dus de tegenstander van Mulder. Kijken wij ook nog even naar nee, dat Mulder, want oh. daar gaan we ook ja. nog even naar luisteren. Uh, vier jaar geleden uh, ja, kon je zien hoe mooi het was om een gouden medaille te winnen. Het uh, ging niet naar hem, maar hij ging naar zijn broer, uh, Michel Mulder. Nou, hij wil daar niet met te veel bij blijven stilstaan, vertelde Mulder gisteren na die laatste training. Dat is vier jaar geleden. Wat, dit jaar, wat nu gaat gebeuren, dat moeten we morgen zien. Ik krijg die vraag, of die vraag natuurlijk vaak. Ik uh, je hebt geoefend? Nou ja, ik, ik, ik hoop zeker dat ik hetzelfde kan bereiken. Alleen uh, het enige wat ik daarvoor moet doen is zorgen dat ik morgen goed ben. En dat is het enige wat ik nu in de hand heb. Nou, dan mag je eindelijk naar Kai voorbij, want dan hebben we de twee in ieder geval gehad, die laatste. Ja, Kai voorbij, die start dan in de buitenbaan, die heeft de tweede binnenbocht. En voor hem geldt eigenlijk het omgekeerde. Hij is uh, meestal net een aantal honderdste van een seconde gemiddeld genomen... sneller wanneer hij de tweede buitenbocht heeft, uh, uh, ja, voor wat het waard is. Hij moet zich door die tweede binnenbocht heen zien te wurmen... met de Japanse tegenstander Daichi Yamanaka. Ja, en die behoort eigenlijk ook tot die grote pool van schaatsers... Die vandaag op het podium kan eindigen. Dus het is echt een, een goed bezetten. Mooie uh, afstand. Ik wil het geen loterij noemen. Maar elk foutje elk kan, foutje kan fataal, zijn, fataal zijn. zijn ja, ja, nou goed, kan je voorbij. Dus uh, de man waarvan we ons ook afvragen hoe fit is die natuurlijk. Want die liep natuurlijk tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi die blessure op. Ja, zijn eigenlijke hoofddoel moet trouwens later deze week nog komen. 1000 is wel een van mijn favoriete afstanden. En de afstand, hè? Ja, in principe wel. Alleen uh, als je nou, toch naar de World Cups kijkt, heb ik ook wel een aantal keer podium op de 500 gereden. En kan ik zeker, uh, kan ik zeker iets moois laten zien. Nou, dan gaan we dan afwachten. Hey, hoe nerveus zijn die mannen op dit moment? Nou, als ik Ronald Wilder bij het OKT al hoorde vertellen... dat hij huilend in de auto op weg was naar Tiaf. Gewoon puur vanwege de spanning. Dan denk ik dat ze op dit moment ook al wel behoorlijk... Huilend in de katte Ja, nou, ze zijn nu op de, ze zijn terug naar het Olympisch dorp. Ze komen strakjes uh, weer terug hier. Maar ik denk dat, uh, dat uh, ja, de hartslag al wel behoorlijk uh, toeneemt. Even heel kort, die 500 meter is de hoofdmoot hier. Maar we hebben ook nog de vrouwen op de achtervolging. Ja met twee vingers in de neus naar de halve finale? Zou wel moeten, ja. ja er zijn twee topfavorieten Nederland en Japan. En uh, de beste vier landen gaan inderdaad... naar de halve finale. En uh, dat moet de Nederlandse ploeg... Uh, met Antoinette de Jong, Marit Leenstra... en Irene Wust ga ik vanuit de ABZ... gewoon makkelijk voor elkaar zien te krijgen. Nou, Winfried, het kan dus een hele mooie dag worden... voor de mm -hmm. Nederlandse schaatsen. Sowieso met die 500 meter. En laten we er maar vanuit gaan dat die vrouwen gewoon doorgaan. Ja, Gio, ik kreeg net op uh, hashtag R1JN... Uh, de opmerking uh, is er ook nog iets anders dan schaatsen... Uh, tijdens de spelen... Nou, de... We behandelen ook wel de andere sporten. Hè? Uh, bijvoorbeeld het snowboarden. Uh, Cheryl Maas ging niet goed. Nee, nee, het ging niet goed. In de eerste run uh, ging ze, want ze moest de kwalificatie doen uh, om in die finale te komen bij de uh, Big Air. Prachtige naam uh, voor een heel spectaculair nummer. Uh, ze ging uh, voor zekerheid. Toen haalde ze helemaal niet zoveel punten. Dat betekende dat ze in de tweede run alle risico moest nemen om toch nog die finale te halen. Ja, en dat ging mis, want ze kwam bij de landing ten val.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 Nou blijkbaar misschien om die baan zo mooi schoon te poetsen hè, voordat die steen gaat glijden, want uh, daar moet je wel een hoop kracht bij gebruiken. Ja, maar het is wel raar. Hè? meldonium, uh, dat kwam uh, ja, twee jaar geleden in het nieuws. Uh, toen bleek dat heel veel Russen dat gebruikten. Maria He? Sharapova, vijftien ja. maanden aan de kant gezeten. Nou, ook Russische schaatsers, Pavel Kolisnikov, die hier op de spelen er niet bij is, die hebben dat gebruikt. En nu dus een kullen. Nou ja, het is een heel vreemd verhaal. Als de beestaal positief is, moet hij zijn bronzen medaille inleveren. Net als zijn vrouw trouwens, want het was gemengd dubbel. Hij deed dat met zijn vrouw. Oh, ja. Ik dacht, zijn vrouw en het... moest inleveren. Maar... Nee, nee okay. zijn vrouw hoeft die niet in te leveren. Nee, die mag hij mee naar huis Kom, nemen. Maar die bronzen medailles die zijn ze kwijt. En ja. het zou ook zomaar kunnen zijn dat die Russen straks bij de sluiting niet onder de eigen vlag dat stadion binnen mogen lopen. Want dat was van tevoren bepaald ah, ja. dat ze bij goed gedrag wel met de eigen vlag het stadion in moesten lopen. Ja, als dit geval nu inderdaad echt definitief blijkt te zijn dan uh, zou dat wel eens in gevaar kunnen komen. Ja, en dan krijgt dat toch nog uh, grotere gevolgen. Alexander ja. Kroesnel-Nitski ging het over. Gio, dankjewel. Steven ook natuurlijk. Um, en uh, Sebastian, Sebastian, was, Sebastian is natuurlijk. Goed, sorry. Sorry. Ja. Ja, is maakt zo. niet uit. Uh, jongens, uh, succes vandaag daar. Dank. En we horen jullie uitgebreid. Dank. 14 minuten voor negen, opmerkelijke berichten, Elisabeth. Ja, een hele boze buurvrouw heeft in de Britse stad Stoke-on-Trent... zich de woede op de hals gehaald van zo ongeveer iedereen. De vrouw had op de voorruit van een ambulance... die voor haar huis geparkeerd stond, een briefje gelegd. En daarop stond, tenzij dit busje voor nummer 14 is... heeft u geen enkel recht om hier te staan. Het kan me niet schelen, als stort de hele straat in... schiet op en haal dit busje weg. Naast het briefje zijn de ambulancemedewerkers ook uitgescholden, meldt de Daily Mail. Bij de ambulancedienst zijn ze verbijsterd en ze hebben inmiddels de politie erbij gehaald. Een Braziliaanse voetbalwedstrijd is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Met nog elf minuten te spelen staakte de scheidsrechter de wedstrijd bij een 1-1 stand. Omdat al maar liefst acht spelers met een rode kaart van het veld waren gestuurd vanwege een massale vechtpartij. Het ging er chaotisch aan toe, zoals te zien op de Braziliaanse televisie graças go! que me que vai de vlam sloeg in de pan in de vijftigste minuut... Uh, na een penalty voor een speler van Bahia. Toen hij zijn penalty vierde... door voor het vak van de tegenstanders uh, te gaan staan juichen... liep het helemaal uit de hand en werd er volop uh, gemapt. Nou, wie nu met de webcam meekijkt, die kan dat zien. Het ging er echt heel heftig aan toe. Van die wedstrijd die werd uh, stilgelegd en na een kwartier weer hervat. Maar vervolgens moest de scheids nog twee rode kaarten uitdelen. En toen vond hij het genoeg. De wedstrijd werd helemaal gestaakt. Veel uh, geweld op het veld berichten deze ochtend. Ja, ja. ja. Dan iets waar het wel een stuk rustiger aan toe ging, namelijk de verzamel- en ruilbeurs voor winkelwagenmuntjes in Veghel. Uit alle delen van het land waren de echte liefhebbers naar Veghel gekomen... op zoek naar dat ene speciale muntje. Omroep Brabant ging op bezoek... en zag dat winkelwagenmuntjes voor verzamelaars hun lust en hun leven zijn. Ik heb ongeveer 10.000 winkelwagenmuntjes. Wow. Echt verschillende, ongeveer 3500. Ik heb er ongeveer zo'n 10.000. En we hebben er... Ruim 36.600. Ja, heel veel. Zijn er zoveel überhaupt? Ja, dat is kennelijk. Maar het klinkt misschien wat suf. En ja, het is ook wel echt zo dat uh, zonder uitzondering... al die verzamelaars van een uh, bepaalde leeftijd waren. Deze man die heeft wel een idee waarom er geen jongeren te zien is. Ik vind het jammer dat dus de jongere generatie niet meer verzamelt. Die zijn echt alleen maar wat, denk ik, mijn gedachte... Hè, met de computer bezig aan de telefoon. Ja, die verzamelen mobieltjes eigenlijk. Natuurlijk. Ja. Maar uh, oh goed, de grootste verzameling die was uh, van Gemma Dietman. Die hoorden we net al even in die eerste quote uit de achterhoek. Zij en haar man hebben dus 36.600 muntjes verzameld uit heel Europa. Het gaat goed met ons land als dit kan, denk ik zomaar. Uh, we gaan naar uh, de wegen, althans de files op de wegen. Edwin Gerritsen. Ja, de ochtendspits is aan het uh, oplossen. De meeste vertraging is er nog op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen heemskerken Knoop, het Raasdorp, drie kwartier... en op de N203, Alkmaar richting Amsterdam... tussen Westgrafdijk en Wormerveer, 40 minuten vertraging. Dat was natuurlijk Billy Joel, dat wist u al. Um, en dat was uh, My Life. Het is acht minuten voor negen. We gaan naar Brazilië. Ja, niet voor het voetbal, maar voor iets heel anders. Want um, ja, ze verloren er in één week tijd... naar schatting zo'n 180.000 bezoekers mee. Maar dat maakt ze blijkbaar niets uit. De grootste krant van Brazilië is gestopt met Facebook. Folha de Sao Paulo, zo heet die krant. publiceert niets meer op het platform. Dat doen ze uit protest tegen het nieuwe algoritme van Facebook...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 De grootste krant van Brazilië. Uh, op de site komen maandelijks zo'n 35 miljoen unieke bezoekers. En op Facebook hebben ze bijna 6 miljoen volgers. De pagina bestaat nog, uh, vertelt Sergio Davila. Hij is hoofdredacteur van Fornia. Uh, we zijn bij hem te gast. En hij laat het mijn cameraman uh, nu zien op zijn mobiel. Maar we deixen de... Atualiseren desde uh, quinta -feira. En inderdaad, ja, de pagina is er nog. Ze hebben hem niet opgezegd, uh, uh, vertelt hij. Maar ze vernieuwen hem sinds 8 februari ook niet meer. Com a mudança do algoritmo anunciado pelo Facebook in januari último, het propiciando a fake news. We zijn gestopt met Facebook vanwege de veranderingen in het algoritme. Vertelt uh, meneer Davila. Hè. Die veranderingen zijn afgelopen januari uh, ingevoerd. En in de praktijk betekenen die uh, dat nepnieuws voorrang krijgt op professionele journalistiek. impact no Ga maar, na, zegt hij, Facebook stimuleert het onderling delen tussen gebruikers, tussen Facebook-vrienden. fake news, heeft een titel, um schandaloso. Ja, en voor de gemiddelde gebruiker. Is een schreeuwende kop van een of ander nepnieuwtje gewoon veel aantrekkelijker, veel interessanter. Dan de over het algemeen toch wat bedeesde, nuchtere artikelen. Die professionele journalisten afleveren of zouden moeten afleveren. Oma notitie journalisme die is sobria, die titel eh, sobrio, geralmente. Dus verwacht de hoofdredacteur van Forja een toename van nepnieuws. Nou, op zich is dat niet een eh, hele eh, moeilijke gok. Het is een verkiezingsjaar in Brazilië. Op 7 oktober komt er, zijn er presidentsverkiezingen. En um, ja, zegt hij, ik weet niet of het hier in Brazilië... in de orde van grootte zal zijn uh, van bijvoorbeeld de verkiezing van Trump. Ik weet niet of er van president Trump in de USA gebeurt. Brexit. Catalonië, Of na Catalonië. Uh, ik weet niet of er iets algo dessas dimensões in Brazilië Maar we merken nu al dat het politieke debat wordt vervuild...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 Maar ja, die journalistieke organisaties die krijgen daar dan weer niks voor terug. Dat speelt natuurlijk ook een rol, geeft de waars van Folja toe. Een derde van de interacties tussen de gebruikers van Facebook is conteúdo van de journalisme organisaties. Uit onderzoek zegt hij blijkt dat een derde van de gedeelde content op Facebook afkomstig is van nieuwsorganisaties.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 Mark Bessems was dat op bezoek bij Folja de Sao Paulo. Dus dat is die krant die uh, van Facebook afgegaan is. Zometeen in het NOS Radio 1 journaal uh, praten wij over een man... die op het ijs staat vandaag in uh, Pyeongchang, in uh, Gangnung, om precies te zijn. En dat is niet een schaatser, maar Jan Zwier. Dus of je echt op het ijs staat, weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval de pal naast. En hij moet dus de start gaan doen bij die 500 meter. Um, wat moet je daarvoor kunnen om een goede starter te zijn... en naar de Olympische Spelen te gaan? Hij vertelt het zo. NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Smee Visser, 22 jaar. De vrouw met rode blosjes op de wangen van de spanning. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt Kjell Nuis in de race van zijn leven. Geleef periode... op NPO 1 televisie en op NPO Radio 1. Ik zeg het nog een keer. Sven je moet harder. Met elke dag... Radio Olympia. Olympia. Ik de Radio Olympia, middag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Wat doe ik hier in Gangneung, Zuid-Korea? Nou meisje, je wordt olympisch kampioen. Esme Visser flikt het! Ja, ik, Martien... ik voel me echt goed, maar wat ik hier win... Ja, daar heb er geen woorden voor. Hier op NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen van alle kanten. Is op niets uitgelopen. Drama zet zich voort op de beurs. Doemdenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op?